Straks meer. Straks Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De gemeente Maastricht mag coffeeshops verplichten om buitenlandse toeristen te weren. Dat is het advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie... dat zich binnenkort uitspreekt over de kwestie. Een Maastrichtse koffieshophouder heeft de gemeente aangeklaagd... omdat hij het verbiedt om drugs te verkopen aan mensen die niet in Nederland wonen. Maastricht krijgt gelijk van de advocaat-generaal... wiens advies doorgaans wordt overgenomen door het Europees Hof. Volgens hem vallen softdrugs niet onder de Europese regels van vrij goederenverkeer, omdat ze in alle landen, behalve in Nederland, zijn verboden. Ook vindt hij het verbod noodzakelijk om de hinder van drugstoeristen tegen te gaan. Een dag na het noodweer in Zuid- en Oost-Nederland... is nog steeds onduidelijk hoe groot de totale schade is. Het verbond van verzekeraars schatte de kosten vanochtend op 25 miljoen euro... Alleen in Gelderland zou de schade al 20 miljoen bedragen. Het totale bedrag valt waarschijnlijk veel hoger uit. De grootste verzekeraar Interpolis zegt dat het vandaag alleen uit Noord-Limburg... al voor 15 tot 20 miljoen euro aan schademeldingen van tuinbouwers heeft gekregen. Van veel kassen snuivelden de ruiten en complete staalconstructies werden weggeblazen. Ook veel gewassen gingen verloren. Het opruimen van de ravage in Limburg, Brabant en Gelderland gaat nog dagen duren... In Meersen in Limburg is bondscoach Bert van Marwijk vanavond gehuldigd. Hij kreeg in zijn woonplaats de provinciale onderscheiding Limburger van Verdiensten. Ook is hij benoemd tot ereburger van Meersen. Van Marwijk en zijn familie werden op de markt toegesproken door de burgemeester. Het feest, met onder meer optredens van artiesten, gaat nog tot middernacht door. Het weer, overwegend droog en wisselend bewolkt, er staat een stevige zuidwestenwind. Het koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden.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 And the hot dog flavored water Bring it on. Ja, de gecensureerde versie van dit nummer. Dat klinkt een beetje als een achteruitrijdende vrachtauto. Ja, helemaal goed, want dan Met heb meer je het... Pieps, uh, piep, piep, piep, piep. En nog eens uh, piep. Maar die pieps, die, uh, die hoeven tegenwoordig niet meer. Want de pieps uh, zijn uh, uh, toegestaan tegenwoordig in de Verenigde Staten. Er schijnt uh, zo'n zedencommissie. Die uh, vond uh, destijds dat uh, het, het onwelvoegelijk taalgebruik... teruggedrongen moest worden op uh, de Amerikaanse buis. Moet je in een aflevering van de Simpsons uh, maar eens luisteren. Nou, dat werd, uh, was één grote piepshow, om het maar zo te zeggen. Er bleef helemaal niks meer van over van die tekst. En uh, er waren een aantal Amerikanen die waren dat zat. En die hebben toen op een gegeven moment gezegd van... Luister eens, dit heeft allemaal te maken met een soort van vrijheid van meningsuiting. En vervolgens hebben ze dat bij de rechter aangekaart. En die rechter die zegt, jongens, jullie hebben helemaal gelijk. Nou, en vervolgens uh, moest die zedencommissie dat. Uh, het is achterhaald. Zeggen ze, ja. Mijn fluit. <laughs> Jullie moesten wel gewoon. Dat, uh, dat hypocriete doel... van die Amerikanen. Dat, uh, een, een beetje de moraalridders van de wereld uh, zijn. Af en toe heb ik gewoon een bloedhekel aan Amerikanen. Dus wat dat er gaat. Uh, als het daarop aankomt. Hè? Als het over de moraal uh, gaat. Want uh, dan lopen ze te prediken. Maar ondertussen doen ze het zelf uh, in het kwadraat. En dat. Uh, ...strookt in mijn, uh, strook niet met het beeld wat ik, wat ik dan heb. Oké, okay. duidelijk. Ik weet niet of ik dit uh, zo aan kan keilen... ...want ik uh, wil toch uh, kijken of ik dat nummer uh, kan draaien... ...maar ik geloof niet dat, uh, dat dat gaat lukken. Of gaat dat wel... en eh, Nou, het gaat nog wel lukken. Kijk, ja, kijk aan. Nou, uh, dan zet ik hem even hier naar boven... ...want uh, dit was de bedoeling. En uh, juist. Aan het begin van uh, dit jaar... ...werden we aangenaam verblijd met, uh, ...met een nummer van de editors... En was geloof ik zelfs aan het eind van vorig jaar zelfs al. En dat nummer dat heette Papillon. Luister zelf, want het is een, uh, een mix eigenlijk van, uh, nou ja, van de Joy Division. En ik geloof ook nog van een andere band. Maar ik ben even de naam van die band een beetje verkwijt. Maar het is een mengelmoes van twee uh, verschillende stijlen. Laat maar horen, hier is in ze met Papillon. Easily over Runaway. Ik vond hem wel aardig erbij passen bij de editors. Dat nummer wat je daar helemaal daarvoor hebt gehoord. Papillon. daarna werd ik ook de mix. Die mix, ja, je kijkt me aan zo van, van hoe zat het nou? Het was inderdaad Joy Division. En die synthesizers, wisten wist het ineens weer toen het plaatje net liep, Deep Ash Mode, daar uh, heeft het inderdaad heel even van weg. Het is een mix van uh, twee dingen en daar waren ze wel heel erg geslaagd. Trouwens, een hele leuke clip zat er ook bij, bij uh, de editors uh, van uh, het nummer Papillon. En het nummer dat, uh, dat is een van het laatste album, In This Light... On This Evening. Ik vind het waanzinnig dat nummer uh, overigens. Uh, papillon. Een paar keer gedraaid hierbij Ze hier van voor. Trip to Dove, wat minder. Is een uh, Engels-Nederlandse uh, project van onder andere Johannes Taal. Uh, deze Nederlandse Engelsman uh, schijnt ergens in Brighton uh, te vertoeven. En ze hebben een uh, aardige band uh, neergezet. Runaway is een van, uh, van, het, uh, van projecten Celestial Objects. Uh, daar uh, zijn ze bezig mee geweest en ze toeren ook uh, wel een beetje door Engeland. D dus in Engeland proberen ze wat vaste voet onder de grond uh, te krijgen. Of ze dat gaat lukken, dat, uh, dat weten we niet. In ieder geval uh, zullen, we het, uh, zullen we hopen dat het uh, voor hun in ieder geval een beetje, uh, dat de muziek een beetje gaat aanslaan in uh, Nederland. Inmiddels is het uh, bijna tien voor half tien uh, geworden bij Sievem Zandvoort. Alternative FM, want daar uh, hebben we het over. Uh, tussen uh, nu en een paar minuten gaan we praten met uh, de drummer van Ethereal, dat sowieso. Maar voordat we dat uh, gaan doen, gaan we eerst even een beetje ontspannen met een, een nummer waarin, ja, waar je toch een beetje een glimlach om je lippen krijgt. Uh, over Ethereal net uh, gesproken. Zij hebben zich dus geplaatst voor de halve finales van de Grote Prijs van Nederland. Grote Prijs van Nederland! Als ik de Grote Prijs van Nederland zeg, wat zeg jij dan Marcus? Dan moet jij ook wat zeggen. Ja, winnares. Winnares. 2008. Hier ooit geweest in de studio. Fabiana Dammers heeft uh, een EP'tje uitgebracht. En daar stond dit uh, nummer op. Roundabout Town.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 was er dus, uh, de winnares van uh, de singer-songwriters van de Grote Prijs van Nederland van 2008. Als het goed is, gaan we eventjes uh, praten met uh, de man die uh, de drums voor zijn uh, rekening neemt bij Ethereal. Elko, goedenavond. Ja, hallo je, daar. Je hoort mij. Perfect. Want over de Grote Prijs van Nederland hoef ik jullie ook niks meer te vertellen. Wat zeg je nou? Over de Grote Prijs van Nederland hoef ik jullie niks meer te vertellen. Uh, nee, dat dus, uh, schijnt allemaal een, uh, een leuk verhaal te zijn. Ja, want uh, jullie begonnen ineens aan uh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland in Exit Rotterdam. Uh, Toen ja. uh, toe werd er gezegd van, na nou, deze avond wordt er nog geen winnaars uh, bepaald. Dus uh, dan moet je echt uh, nog aan, na, zitten nagelbijten vanaf uh, begin mei tot, nou, laten we zeggen, afgelopen week geloof ik zo'n beetje. En dan uh, krijg je iets te horen geloof ik hè? Ja, dan uh, wordt er op Kink.fm uh, een klein stukje van uh, uitzending uh, aangeweid. Ja. En dan is daar een, uh, een hele hippe vertegenwoordiger van de grote prijs die alle halve finalisten gaat, uh, gaat voorlezen. Ja. En uh, ja, weet je, wij dachten er zitten 35 mensen uh, in die kwartfinale. Uh, ja. Uh, en we hebben ook een goede show gedaan, dat was gewoon leuk. Uh, maar ik had niet verwacht dat we uh, als een van de twaalf mensen echt naar die halve finale zou gaan. Nee, dat, dat, dat uh, ik moet je ook eerlijk zeggen. Mij heeft het ook verbaasd hoor, eerlijk gezegd. Dus, uh, <laughs> dus, ik, uh, okay. dus ik, ik, toen ik het lijstje zag, toen dacht ik, nou, het is niet te geloven. Maar uh, ik, uh, ik zat ook echt uh, met mijn rechterhand in mijn linkerarm uh, te grijpen. Van ik uh, droom een beetje. Maar uh, het, het, is dus jullie, <laughs> het is jullie echt gelukt. Uh, ja, het is, ja, het is speciaal wel, denk ik ook. Ja. De, volgens mij zijn we de enige metalband ook nu. Dat, dat, dat is al heel bijzonder, maar uh, het gaat wel, uh, gaat wel in, uh, sinds uh, de winst die op Agda wordt, gaat het wel heel erg uh, goed, geloof ik, uh, nu is langzamerhand. Hè? Ja, we zitten nu wel echt in een periode dat, uh, ja, dat je toch ziet dat we opgepikt worden. Ja. Dat, uh, dat is heel fijn om te merken. Dat is een hele goede bevestiging, denk ik, voor, uh, voor ons. Ja, want uh, Werfpop, dat hebben jullie ook uh, inmiddels gehad, geloof ik? Of moet het ja. nog plaatsvinden? Ja, dat was zaterdag, was ook super leuk. Ja, uh, want uh, over Werfpop uh, gesproken, als ik uh, als ik het, uh, is daar dan ook een beetje duidelijk uh, geworden wat, uh, wat, wat jullie er dan in jullie mars hebben? Nou, ik, ik denk eigenlijk dat we dat op de trainingspop al, uh, al wel hebben laten zien. Ja. De Trainingspop is uh, qua bekendheid nog een stukje groter dan, uh, dan Werfpop. Ja. Uh, ja, Berghof is natuurlijk voor ons vlak om de, om de hoek. Uh, dus er waren nog wat meer mensen die uh, echt vrienden van ons die we hadden uitgenodigd. En ja, het waren, weet je, ik denk dat het allebei gewoon heel erg leuke shows waren om, uh, om te spelen. Uh, shows die je toch, denk ik, als, als metal bent ook niet heel vaak uh, ja, de kans krijgt om te spelen. Ja. En uh, ja, dat was gewoon voor, voor, voor mijn gevoel heel erg uh, een bevestiging van we gaan de goede kant op en we, we kunnen inderdaad wat bieden als, uh, als band. En ja, uh, ja dat was gewoon superleuk. Uh, op Werfpop neem ik aan een beetje hetzelfde wat jullie ook uh, op Bevrijdingspop, maar natuurlijk ook in de, in de patronaten al hebben laten zien, hè? een beetje een werf van de show uh, neerzetten. Ja, we, we hebben nu een beetje een live uh, liveset, uh, dit waren dan allemaal shows van, uh, van een half uurtje ongeveer, mm -hmm. en dan, uh, dan heb je zes of zeven liedjes die, uh, die we eigenlijk altijd spelen. Ja. En ja, eigenlijk wat dat betreft doen we gewoon wat we altijd doen. We proberen zoveel mogelijk energie van het podium af te schoppen. En het voor onszelf gewoon vooral zoveel mogelijk naar ons zin te hebben. En gewoon een leuke dag van maken. Ja, even over nog het werken wat jullie. Want jullie waren ook bezig met nieuwe tracks, met nieuwe demo-tracks. Dat zeiden jullie al tijdens de finale van de wordt dat of eigenlijk daarvoor al. Uh, hoe staat het dan mee? Ga, gaan we daar dan nog iets uh, van beleven? Of? Ja, nee, absoluut. Daar, ja. daar ga je zeker wat uh, van beleven. Uh, we hebben er nu voor gekozen om uh, de release van die plaat uh, in januari te zetten. Ja. Uh, dat heeft vooral mee te maken met het uh, feit dat onze zanger Daniel Die gaat uh, op reis volgende maand. Ja. Die uh, gaat dus een halfjaartje in uh, Zuidoost-Azië begeven. Ja. Uh, en het heeft ermee te maken dat uh, de periode tussen januari en april is normaal gesproken de beste periode om een EP uit te brengen. Uh, als je in die zomer nog zoveel mogelijk festivals en dingen mee wil pakken. Ja. Dus we zouden ja. hem, uh, en het oorspronkelijk was de bedoeling dat we hem in uh, september uit zouden brengen. En toen hebben we gezegd, nou, dat, ik denk niet dat we dat moeten doen. Uh, we nemen nu rustig de tijd om uh, en, uh, echt een aanloop te creëren. Zoveel mogelijk uh, aandacht ook te genereren. En zoveel mogelijk uh, dingen naar de pers op te kunnen sturen. Ja, uh, Dan in januari komt hij uit en dan willen we meteen echt wel mogen spelen. Het, het lijkt me uh, heel erg leuk uh, dat jullie dan ook even bij ons uh, nog even langskomen uh, om uh, dat ding Natuurlijk. even te laten, uh, laten horen. Want dat lijkt, uh, lijkt ons weer heel erg leuk. Uh, want uh, je, je haalt het al aan, januari, uh, april is dan, uh, dan het moment om dat ding dus, uh, erin uh, te gaan zetten. Hè? Dus, uh, dus ja. uh, zeg maar uh, op de markt uh, te gooien. Ja. Is, uh, je zegt het al, uh, festivals... Wa waaraan denk je dan aan? Uh, voor, wat voor soort festivals als we dat dan toch hebben over 2011? Want da daar praten we dan over. Nou, ik denk, ik denk dat er in, in Nederland, maar uh, eigenlijk ook door, door heel Europa heen, zeker ook als je kijkt naar België en Duitsland, ja. uh, zijn er iedere, iedere zomer laat tussen mei en, uh, en, en augustus, ja. Ja, er zijn tientallen van, van de festivals van de grote van Werpop uh, waar wij natuurlijk heel graag zouden willen spelen. Ja. En, uh, en er zijn een aantal festivals voor harde muziek, uh, waar we ons heel serieus mee bezig willen gaan houden. Ja. Uh, maar er zijn ook wat, wat, wat meer algemene festivals, zoals Werkhop in Leiden. Ja, er zijn heel veel plekken waar, waar dat soort dingen voor, worden georganiseerd. Ja, ik, ik zie dat jullie op 30 juli er nog één staan, Brothers of Beer in, in Leiden. Tenminste, als, als dat nog doorgaat hoor, want uh, het is wel een beetje jullie hometown Leiden, toch? Ja, dat is handig, absoluut. Ja. En uh, ik kijk, die, die 30 e juli, dat is een show om uh, op één keer lekker te kunnen spelen voordat Daniel weggaat. Ja. Uh, de eigenaar van die groep Ito, Jan, is ook Jaris En die heeft ons gevraagd om, uh, om daar gewoon puur voor de veiligheid uh, te komen te spelen. Ja. En dat... Uh... Dus, uh, al wil mensen zeggen het, dat we uh, stilzetten hoor, in de tijd dat, uh, dat Daniel weg is. We gaan in principe gewoon uh, ook wel door met het doen van shows. Ja. Uh, alleen wel wat minder dan wat we tot nu toe gedaan hebben. Ja, uh, betekent dat uh, dat in het patronaat, want dat zie ik dan staan op 18 september, dat dat zonder ja. Daniel gaat gebeuren? Dat klopt, absoluut, ja. Uh, hebben jullie een, een, een, een vervangende grunter voor, uh, voor Daniel, of niet? Nou, nog hebben we die. Ja? Natuurlijk. Ja, misschien uh, onze beste Björn ook wel eens horen Dus Die uh, weet daar ook wel aardig mee, uh, mee overweg. Oh, de... Wat wij in die periode gaan doen is dat uh, Björn uh, de zang voor zijn rekening gaat nemen. Ja. En dat wij hoogstwaarschijnlijk uh, met onze oude bassist uh, Dave uh, de shows gaan doen die in dat half jaar vallen. Oh, dat is, dat is, uh, dat is, dat is wel een aardige, uh, een aardige bezetting uh, zo op deze manier. Dat hebben jullie ja. aardig creatief opgelost eerlijk gezegd. Ja, dat, uh, kijk, we hebben daar best wel over de mogelijkheid nagedacht om uh, daar iemand van buiten bij te halen. Uh, en ook daar, wat we eigenlijk heel vaak doen, zeggen uh, we willen dingen zo zoveel mogelijk in eigen hand houden. Mm -hmm. uh, en Björn zit natuurlijk in de band, Dave heeft heel lang met de band gespeeld. Hij uh, kent ook heel veel materiaal al. Mm -hmm. uh, wij kennen hem ook als persoon en we weten dat dat uh, heel ontspannen gaat. Ik denk dat dat uh, zeker de beste oplossing is voor ons op dat moment. Ja, betekent dat ook uh, als Daniel weggaat, dat hij dan ook de halve finale van de Grote Prijs gaat missen? Dat is correct. Ja, want dat zit ik me nou ineens oké. te bedenken, eerlijk gezegd. Ja, hey, dat klopt. Uh, je hebt inderdaad goed. 18 september spelen we in het, uh, het Patenaat. Dat is ja. natuurlijk heel erg leuk. Dat wordt een editie van uh, Happy uit Haarlem. Ja. Daar komen uh, als goed is heel veel toffe bands. Ja. Uh, 23 september spelen we dan uh, inderdaad die halve finale van de uh, van grote prijs. Ja. Uh, dat is in Speakers in Delft. Ja. Dat staat volgens mij nog niet op de website. Maar dat, nee. dat is al wel bekend bij ons. Ja. Uh, wat doen we nog meer? 4 oktober. Uh, dat is een... ...zondag of maandag ik, spelen we dan... Uh, ...voor de, de 3 oktoberviering in Leiden. Ja, uh, spelen we in Leiden nog een show. Ja. Uh, verder gaan we even kijken of er nog echt... wat hele interessante dingen binnenkomen. Mm -hmm. uh, het doel is dat... Uh, ...zodra Daniel terugkomt half januari... Uh, dat we vanaf dat punt echt zoveel mogelijk shows gaan, uh, gaan doen en dat ook echt gaan voorbereiden. Ja, want het zou zomaar kunnen gebeuren. Ik, ik, ik zeg niks hoor, maar ik, uh, <laughs> kijk, als je op een gegeven moment de halve finale doorkomt, dan sta je in de melkweg en dan zit Daniel dus niet bij. Of gaat hij dan toch nog een ticket uh, nemen en komt hij alsnog uh, over? Nee, wij, wij gaan ervan uit, dat is ook vooral uitgebreid uh, besproken, dat Daniel gewoon zijn reis doet. Als wij uh, onverhoofd uh, in die finale terechtkomen. En dat kan natuurlijk, en er zitten nu 12 mensen in de halve finale en dan gaan er zes door naar de finale. Uh, ja, dat, dat kan, maar dan zullen we die met de bezetting doen uh, waar we ook de halve finale mee gaan spelen. Oh, nou, ik, ik, ik vind het een vrij verrassend uh, verhaal, maar ik, uh, jij, jij, uh, jij en, uh, en je Cornuiter zullen daar ongetwijfeld heel genuanceerd en heel doordacht, uh, of tenminste goed over nagedacht hebben. Ik, uh, ik, vind het, ik vond het heel erg leuk om even met je gesproken, dit allemaal naar aanleiding van jullie halve finale plaats. Uh, dank u zeer, dank Ja, zeer. ja. en uiteraard, uh, ik bedoel, kijk, als jij aan de telefoon bent uh, geweest, hebben we natuurlijk ook nog iets, uh, hier, iets uh, van jullie staan. Uh, Ken je dat Kijk. nummer? C Citadel of uh, Sorrow? Oh, die ene. Ja. Hé, <laughs> hey, ik uh, spreek je. Veel uh, plezier. Ja, ik, ik zal nog even een laatste video doen uh, ja, voordat je ophangt. Ja, dus ik zit hem even, even terug dan. Ja. Heel even snel terug nog. Ja. Uh, dat is iets wat we eigenlijk nog helemaal niet over gesproken hebben. Maar dat is natuurlijk ook iets wat erbij hoort als je een, uh, een plaat gaat maken. Ja. Uh, wij zullen begin augustus een videoclip op gaan nemen. Oeh. Wat moet ik daarvoor gaan stellen, videoclip? Ja, ik zit nu al te trillen, eerlijk gezegd. Maar dat wordt wel echt een mooi iets. We zijn we wel heel hard met voorbereiding bezig. Ja, dat wordt dus wel speciaal iets. Ja, komt die bij dat nummer wat ik net wilde instarten, of niet? Nee, dat niet. Die komt bij een van de nieuwere tracks. Oké, goed. Wat is dan een beetje dat nummer wat jullie, waar jullie die. Nog een keer. Waar komt die videoclip onder te hangen? Bij welk nummer? Uh, die komt onder het nummer Relentless Revelations. Relentless Revelations. Ja, ah, inderdaad, dat nummer dat ken ik, ja. Dat is, dat is uh, vind ik een van jullie sterkste nummers in het gezicht. Maar goed. Ja, je wel. dat is ja, mooi. Ja, um, maar goed. We gaan het toch echt uh, met die Citadel of Sorrow uh, doen. Geen enkel probleem. Elko, dankjewel. Jij ja, ook, bedankt, Jaap. Hoi. Later. Hoi. is het toch geweldig. Uh, dat waren ze. De Citadel of Sorrow was dat met, uh, de, met de mannen van Ethereal. Ze zijn uh, geplaatst voor de halve finale. Ze spelen in Speakers Café op 23 september. <coughs> zeg ik, ik weet niet of het uh, helemaal correct is, maar dan uh, zullen ze, ze zich laten horen. Speakers Café in Delft. Daar zullen ze uh, proberen de finale plaats af te dwingen in de Melkweg. Later dit jaar, in, uh, in december, dan zullen ze, nou, als, als dat gebeurt, dan ga ik gewoon weer opnieuw naar de Melkweg. Vorig jaar ook al geweest. En toen kwam ik uh, ook al een uh, leuke band tegen die ik uh, <coughs> heel erg uh, aardig heb uh, zitten. Het is een band uh, die ik ook uh, heb uh, geïnterviewd en mogen interviewen in de tijd uh, voor, voor op de zondagmiddag. Ze heette The Cosmic Carnival en dat nummer wat je gaat horen, tenminste, dan moet dit uh, wel even verdwijnen. Dan, dat dan gaan we het nog een keer uh, proberen, maar die, die band die is uh, uit Rotterdam afkomstig. Ze hebben vorig jaar, uh, het afgelopen jaar dus, uh, de Rock Alternative categorie gewonnen. Ze gaan op theatertournee, dat is ook leuk om uh, te weten, samen met uh, uh, Lee Mason, met Evie en met Fabian de Damers. Ja... Leuk, uh, leuk pakt is dat uh, geworden. De Cosme Carnaval, hier zijn ze. <coughs> Met Stapiet. Ik ga er nog van kuchgen ook eerlijk gezegd. I was hiding in a corner I saw the shine dat was hem dus. Shine on you crazy diamond. Shine on you crazy diamond, moet ik goed zeggen, van Pink Floyd. En hier eindigt hij, want dan op een gegeven moment uh, gaat uh, uh, het volgende gedeelte van uh, Have a Cigar uh, uh, of iets dergelijks uh, spelen. We hebben er nog één klaarstaan. Ik weet niet of ik nu precies uh, goed uh, zit met de tijd. Ja, ze uh, knikte uh, Marcus. Nou, uh, dan sluiten we dus uh, fijn dit uh, bal-alternatief FM af met de nummer van Gangster. En no disguise. Tot volgende week.